bij de bomaanslagen op 2-5 vijfsterrenhotels in Jakarta zijn zeker negen doden gevallen. Onder de tientallen gewonden zijn drie Nederlanders die alle drie zwaar gewond zijn. De aanslagen in de Indonesische hoofdstad kwamen vlak na elkaar in het Ritz-Carlton en het Marriott Hotel die vlak bij elkaar staan. In 2003 was er ook een aanslag op het Marriott Hotel waarbij twaalf mensen omkwamen. Die bomaanslag was het werk van moslimextremisten. Voetbalclub Manchester United zou maandag een vriendschappelijke wedstrijd spelen in Jakarta. De club heeft nu besloten om de wedstrijd te schrappen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat uitgebreid onderzoek toe naar de problemen rond de lancering van de Space Shuttle Endeavour afgelopen woensdag. Er braken toen stukken isolatiemateriaal af die het hitteschild raakten. Het materiaal is afgebroken op een plaats waar dat normaal niet gebeurt. Volgens de NASA is er geen reden tot bezorgdheid... maar de ruimtevaartorganisatie wil eerst weten wat er precies aan de hand is... voor de volgende Space Shuttle op 18 augustus wordt gelanceerd. In de horeca wordt nog altijd leidingwater als spa verkocht. Uit een steekproef van de Consumentenbond op 24 terrassen... waar frisdrank in glazen wordt geschonken... bleek dat op 9 terrassen geen mineraalwater, maar leidingwater wordt geserveerd. Het duurste nepspaatje kostte 3,75 euro... Consumentenbond wijst er wel op dat het gesjoemel met mineraalwater in de horeca steeds minder wordt. De Franse president Sarkozy heeft de Franse staat 14.000 euro terugbetaald. Uit onderzoek waar hij zelf om had gevraagd was gebleken dat hij te veel vergoedingen had gekregen. Het was voor het eerst in 200 jaar dat de boekhouding van een Franse leider werd gecontroleerd. De laatste keer gebeurde dat bij Lodewijk XVI, de laatste Franse koning die tijdens de Franse revolutie werd onthoofd. De hebben Sarkozy onder meer aangeraden om minder uit te geven aan peilingen. Het weer, enkele regen- en onweersbui met kans op windstoten, hagel en plaatselijk veel regen. Later droog met wat zon, middagtemperatuur rond 21 graden. Dit was het. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Never. <laughs> Fish, and miss, keep your distance. Some true love, so by changing a misconception, she went in a new direction and found inside she felt a connection. She felt.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 Every day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 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www ZFM ja. Hier ben ik geboren, en door de straat.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 Den harten linken haken ich grabe schätze aus dem Schnee und Sand Jede nacht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 zo 6.9 ZFN Zee.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 Thank you. Zandvoort, cool zomer, ja. op CFN.